Het weer vannacht minimumtemperaturen rond de 20 graden. Morgen en vrijdag is het vrij zonnig en wordt het opnieuw heet. In het binnenland kan het 37 graden worden. Zaterdag brengen enkele regen- en onweersbuien verkoeling. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZierfM. ZierfM. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort.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 Nou, twee uur uh, gaan we het weer hebben over uh, droogte en uh, de brandveiligheid in de duinen. Ja. En daarna komt de zorgbalans, want de droogte slaat natuurlijk toe, het blijft droog. En dan moeten we op de ouderen letten. Ja. Daarna als afsluiter een stukje politiek, buitengewoon ja. raadslid van de PVV, Suzanne te Brugge stelt zich voor. Ja, dat dan, was nog uh, de laatste. Rond. Ja. Dus het, het thema is eigenlijk een beetje het warme weer in deze ja. uitzending. Ja.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 Ja, je weet, Stel dat. Het al een keer gehad. He. Dat dus had ik hier ook een ja, klopt. opeens uitrukken. Uh, <laughs> ja, je weet het niet. Uh, weet. En, uh, of uh, ja, het mm. kan van alles zijn. Oh. Of iemand uh, die, die verdwaald is en al een uh, uur uh, rondloopt. En uh, nou, nou erg in paniek raakt. Of een verschrikte enkel. Oh, je, je verdwaalt toch niet in de wachtlijn. Nou? Ja, het, het mooie is, bij ons eh. mag je struinen. En bij ons kan je nog verdwalen.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 Nou, uiteindelijk liepen ze helemaal richting de Silik. Dus het was heel ergens anders. Maar ik zeg, zien jullie uh, bankjes of uh, putten? Ja, ze zagen een put. En dan stond een getal op 24h. 700, 715, meen ik. Dus ik heb een bedrijfskaart altijd bij me. Er staan <lacht> al die putten. Ja, dat zijn er 10.000 of zo. Hoor. <lacht> ja. en, uh, maar ze staan gelukkig wel <lacht> op nummer. <lacht> dus ik zeg, oké, okay, blijf op die put zitten.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 Ja. Ben je er geweest? Nee, nee, nee oh. het was een was, uh, vrij, uh, vrije dag. Uh, schoonvader werd 70. Uh, nee, wat zeg ik? 90 jaar. Oh, <tosses> dat, is, uh, dan moet je ja. dat moest je het doen. Nee. Nee. Ja, het gaat wel. Die, die, uh, die nieuwe brug, je weet er natuurlijk wel wat hm? van. Uh, nee. Ja. Uh, hoe gaat het daarmee verder? Uh, want hij is nu officieel geopend. De bezichting is geweest. Ja. Is er al vrij verkeer over de brug? ja, nee, maar daar is verkeer alleen dan voor... Dierenverkeer dan. Ja, dierenverkeer, ja. Dus, uh, bij, de, bij de PWN is er... Uh, de ecoducten van hun, die zijn gewoon open. De enige die nog niet open is, is, is de ecoducten uh, Noord... Uh, nee, Sandpoort. Zandpoort. Oh, dus ze maar kunnen dat, nog dat betekent... niet doorlopen dan, allemaal? Nee, van ons, nee. Wees. Nog niet? Nee, nog nee dat, dat kan pas als... Uh,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 Ja. Verwacht je daar wat van? Ja, nou, Gaat het nou spreiden? Nou, ik, kijk, het is moeilijk voor mij wat van te zeggen. Want ik, ik zit zelf bij Waternet. Nee, ja. Dat is een heel ander gebied. En uh, het is ook heel mm -hmm. anders. Wij worden aangestuurd door de gemeente uh, Amsterdam. Mm -hmm. Hun worden aangestuurd door de, door de provincie uiteindelijk ook. Uh, dus dat, dat is voor mij uh, moeilijk om daar inzicht te hebben. Ik, ik weet wel, wij moeten het hek, wij moeten de poort dicht houden. Totdat we het aantal teruggebracht hebben tussen de 800 dus, en de 1000. hoe lang gaat is, is dat duren? Een eis ja. van, sorry, ja. is dat een eis ja. van uh, PBM?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 Dat weet ik niet. Het hun, hun, ja, ja, is wel een gereguleerd hertenaantal. Want mm -hmm. zij doen aan zij uh, doen al jaren afschieten. Ja. Ja. Ja. Dus dat is, is geteld en gereguleerd. Ik ja. kan me voorstellen dat je niet eens 400 herten erbij wil hebben. Nee, het is één keer gebeurd. Hè. Toen hadden ze. St. Uh, ja, dat was een protestactie of zo ja, van, ja. van een bepaalde groep. Die hadden onze draden doorgeknipt, hè? onze bovenop. Op de en toen de waren er iets van. Hè? Op de zandpoort. Ja, op de zandpoort. En toen waren er 80 herten of zo die kant op uh, gevlucht. Oh. En, uh, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar er kwamen er stuk of 40, 50 uit hunzelf weer terug. Ja, en, dacht, uh, we en, en, met, dus, en ja. met een groepje mensen weer wat extra teruggejaagd. Uh, en, maar je kon het nog merken, die mannen, het waren allemaal mannen, want die hebben expansietrift. die willen naar een nieuw terrein. Ja. Die, kon, uh, die, die, die 30, zeg maar, 20, 30 die nog daar bleven, die bleven altijd, die willen eigenlijk wel weer terug. Mm. Als ja, dus je geen er, nieuw territorium uh, kan vinden, dan ga je terug en dan ga je ruzie zoeken met een oudje. Ja, ja, precies. En ja, ja. zoiets wordt het dan. Ja. En daar was ook weinig te vinden, eigenlijk qua voedsel natuurlijk. Ja, ga dan ga je weer terug. Ja. Ja. Ja. Ja. En die, uh, het terugbrengen van de, dat het hertenaantal. dat gebeurt. En we hebben het al eens gehad over de regenstand. De ja, regenstand, ja. Die is, is verlaagd omdat je hier te veel let hebt.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 Die geven zelf minder melk, want er is veel, die moet veel meer zoeken. Je ziet ze ook ah. veel langer grazen nu, weet je wel. En, uh, uh, maar ja, je hitte, ze willen ook niet in die hitte, dus dan zoeken ze de schaduw op. Schaduw op. Ja. Ja. Dus ze hebben dat gewoon zwaar, die en, grote dieren. Ja. En, en, maar kleine dieren natuurlijk ook, ja, alle, maar dit zien dieren. we gelijk. Uh, ja. dit heeft, is, uh, heeft de boswachter het ook zwaar, huh? met dit weer? Nou, nee hoor. <laughs> nee.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 ja, ik, ik, ik heb een paar van die flesjes die leg ik lekker in de vriezer. In de Dan is dat helemaal bevroren. En, uh, en sein, <laughs> ja, en maar het dooit wel weer langs. Koud, Lekken, weet je ja. wel. Dus goed drinken. Ja. Ook, ook, ook, ook, hebben ook gezond. De, ja, hebben drinken. de dieren ook genoeg te drinken? Ja, bij ons wel. gelukkig ja, je weet het niet. Nee, maar, het vallen erin zo. Ja, <laughs> maar, ja, maar je hebt gelijk hoor. In ja. andere gebieden is dat ook een probleem. Maar bij ons... Ja, ja, ik ja, zag... Ik, uh, um,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 nou, wat zijn er? Twee, driehonderdduizend Amsterdammers. Die of omgeving. Die gaan de stad uit. Dus wij helpen zelfs PWN. Wij hebben water. Ja. Wij hebben niet water over. Maar we helpen wel onze buren om hun uh, te halen Hun halen het uit IJsselmeer. En wat denk je Noord-Holland met al die tuintjes en die uh, landbouw. En noem maar op allemaal. Bloemen dus, en uh, veel. Ja. Dus, dus, ja. dus mede door ons. Nou blijven hun tot nu toe ook op pijl maar hun maken ook steeds in de kranten en uh, uh, op het nieuws ja, dat is, wees zuinig met water nou, wij, zijn, wij zeggen wel uh, de, doe, doe verstandig met water maar zuinig met water hoeven we eigenlijk nog niet uh, te zeggen dus in maar, Amsterdam kan je nog een kwartier onder de douche <laughs> ja, ja, ja. wat ook niet de bedoeling is maar nee, nee. Hey, ook in het nieuws was deze week het aantal fietsdagen ja. Ja. Uh, mevrouw Dijkstra van uh, wethouder uit Amsterdam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 En nu wordt het uitgebreid met, met, met fietsers. Ja, nou ja, kijk, de gemeenteraad die heeft zelf. Ja, die, die, die was, de vorige gemeenteraad was ook breed, hè, van uh, allerlei soorten partijen. En die hebben gewoon uh, besloten uh, van uh, het, het is een sociaal iets voor zelf, het is iets wat je extra aanbiedt. Ja. En dan voor de mensen die invalide zijn, die dus ge, geen Moeilijk, goede mobiliteit en, ja, meer hebben. Ja. Nou, eigenlijk alleen maar mooi. Kijk, gelukkig, je laat nog ook uh, rolstoelers binnen of Ja, tuurlijk. En uh, dus, dus nou, uh, waternet is daar gewoon natuurlijk gaat er gelijk mee uh, akkoord. Ik, alleen, ze hebben wel, we hadden bijvoorbeeld eerst gezegd, nou, mensen die kunnen fietsen, ze kunnen in de kennen duinen Mogen ze fietsen. Dus laten we dan de mensen die in de omgeving van de waterleidingduinen wonen, die krijgen.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 Vroeger hadden die mensen een vergunning. Die moesten ze aanvragen. Gaat dat ja. weer dezelfde kosten? Nog, nog precies hetzelfde. Ja, iedereen die... Uh, ik, tientallen mensen uit Zandvoort. Die ik blij zie rondfietsen. En ja, ik ben, ja, en ik ben ook blij ja, voor ja, ja. hun... Die ja, ja, waren ook is, zeer teleurgesteld ja. dat, uh, ja, ja. dat het ingeperkt wordt. Dus je zult ja. nu wel erg blij zijn. Ja, zeker. Die, uh, ja. Ja, en, en nu na, na, na vijf dagen. Ja, dat, kijk, vrijdag fietsen er no sowieso nooit mensen met fietsvergunningen. Uh, dus ja, nu hebben ze... Uh,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 niet zo ver meer de duin in komen. Nee. Nou ja, en, en, dat, het is, je, mensen zijn toch nieuwsgierig. Tuurlijk. Die hebben ook vaak het verboden gebied in eigenlijk. Je met ja, een mountainbike. Ja, ja. ja. <laughs> Mag dat ook? Maar we, uh, met een fietserscursie. oh, met gewoon als je een vergunning hebt. Ja. Ja, maar een mountainbike... Daar, is je anders, ziet toch he? vaak... Anders. Ik denk dat we al 95% van die mensen met een fietsvergunning die hebben een e-bike. Ja. En uh, ook trouwens, ja, logisch 90% van de mensen die meegaan met de fietsexcursie hebben ook al wel e-bike. Want de boswachter die fiets zich soms helemaal de blubber. Ja, die kan er voorbij houden. En dan komt er, uh, met alle respecten, dan komt er een oudere iemand van 30 jaar oude. Die komt je zo even voorbij... Uh. <laughs> Ja, ja, dat, dat ja, heb je dat met ik, dat ik ga, ik ga, ik ga, wat aan mijn conditie doen, denk ik dan. Ik denk maar, het nou, Je moet gewoon voorop blijven fietsen. Ja. <coughs> en een bordje achterop gaat ja. Ja. inhouden. dat ja. zo. Dat is mijn regel ook, hè. De boswachter voorop, hè. Dat zeg ik altijd ja. met excursies ook ja. want anders wordt het een zootje. En, en niet ja. Ja. Ja. Ja, dat ja. We gaan even goeien. een stukje muziek ja. draaien, want uh, uh, we hebben nog wel wat tijd voor uh, jou na de muziek. En dan praten we verder over uh, de dode plantjes. Oké, okay. die heb Dankjewel. ik mee, ja. You know I'm worried, worried about my mind Should I flip, flop, flower, or just plain go blind? My baby gone, the rent's past due Well I'm broke and busted, what can I do? I said I'm worried, worried about my mind I just need a break From this steady grind My car's on black Yeah kan nou, dit uh, is een rustig stukje muziek. Zwingend stukje muziek moet ik eigenlijk zeggen. Hij zwingt altijd de pan uit, hè? Ja, muziekkeuze. Ja, um, Gaan we verder ja. praten met Gerard Scholten over. Uh, het plantjes. Over de plantjes. We hebben het uitgebreid gehad over de brug. En over. Uh, hoe de beestjes daar ook. Wat ik trouwens wel vond in het stukje van de Haans Dagbad. Dat een kevertje er drie generaties over doet. Om aan de overkant te komen. Oh. Daar zou ik er niet eens aan beginnen. Jeetje mine. is dus, dus open met zijn kleinkinderen. Ja. ja. Als open. Oh, dat oh nee, wil. dat kan niet. Ja. Er ja. Ja, staat open nog bij ons. En de kleinkinderen die, die zwaaien de aan de overkant. Ja, dat is uh, leuk. En, uh, ja, ja. ja, ik weet het. Ja. We gaan nog even Hij hebben over, het uh, over de plantjes. De plantjes, he? plantjes. Ja, Dan ja, we praten wat, nog wat, even met Roy. We dus, uh, kappen jou nog een paar minuten af straks. Ik heb wat meegenomen, inderdaad. Dat zien de mensen. Voor de kijkers: dat zijn de helikoptertjes van de S-doorn, inderdaad. Nou ja, jullie zien uh, het niet thuis. Daarom wil ik het even voor de kijkers verduidelijken. Luisteraars: Gerry heeft nu een takje in hand.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 die boom laat ze los, hè? want die, die trekt al zijn vocht uit de vruchten, uit de bladeren. Hier moet je eens kijken, hier heb ik een berg bijvoorbeeld. Nou, dat, is, dat is geen berg meer. Nee, dat is alleen nee, het het maar bruin. Nou kijk, het steeltje van binnen. Het, ja, het, is, wel, het is, ja, nog is nog sappig. Het is nog sappig, maar, maar hij trekt, trekt, trekt, trekt al het vocht. terug naar de kern van, ja, van het... om te overleven. Ja. Ja. Ja. Naar de, de wortels. Overlevingsstand, ja. Alles, ja, ja, ja, precies. Ja. En, en hier die adelaarsvarens. Ja, ik heb hier ook een varen bij me. Daar is helemaal niks meer. Dat vind ik wel dat heel sterk, erg. Want ja. varens die doen het meest. Ze hebben natuurlijk hebben altijd vocht nodig. Ja. Maar vaak overleven die dingen. Ja, uh, die, die, die, die, die, ja. die heel maar, maar nu met... Dat, dat, het, als, kijk, als het bij ons vanzelf een halve meter zakt, de grondwaterstand. Uh, mm -hmm. Kijk, voor de waterwinning is het niet helemaal, Want die pompen we er wel weer in. Maar die grondwaterstand, die zakt. Ja, dan hebben die wortels. Nee. Zijn die...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 Uh, toch de kanten een beetje op en ja. daar is alles nog lekker groen. Ja, dus die ja. stroken langs die Die hebben taal. daar profijt feit ja, van, hè? Ja, die ja. hebben ervan. Dat zwaar toch een beetje ja. naar elkaar ja. toe. Dan. Ja. Ja. En bij dat riet ook, dat riet is er ja, die, die doet het nou enorm goed. Uh, maar ik, ik ben benieuwd naar de Duindoris bijvoorbeeld. Die hebben er geen last van, die, die, die kan heel groot Die kan het overleven, ja. Ja. Ja. Ja. Dus ik ben benieuwd hoeveel bissen die krijgt straks. Ik, de, de,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 Konijnlevens, want je ziet, je ziet ook uh, die julikever hebben we, die zie ik heel veel liggen. Nou, die is ook gepakt gewoon door de door de vossen. Die, die vreet zelf van alles, hè? Ja, alles, ze uh, ja, zijn alles ja. eten. Ja. Dus die hebben het nog niet zo uh, slecht hoor. Die redt het wel. Muisjes pakt die en uh, maar uh, dus dat, dat, dat gaat wel. Kijk, zoals kikkers en padden. Alles wat opdroogt aan poelen. Mm. Ja, die hebben het zwaar natuurlijk. Mm. Die, uh, ja, de kikker ja. moet ook een beetje nat blijven Ja, ja. ja. ja. En, en, en vissen. En padden vissen. ook. Gaat dat, nou, dat gaat wel. ja, vissen. Hè? Maar die, die geulen, die blijven we zelf bij ons in, vol met water. En we hebben niet zo heel veel vissen in. Die graskarpers, die doen... Die graskarpers lachen ons tegemoet, jongen. Die, <laughs> die, zitten, die ja. hebben het ja, goed. Maar, die hebben het wel weer heel goed. Weet uh, <laughs> ja. Ja. je wel, die, ja. Uh, ja. Nou, wij... Uh,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 uh, ja, kom, kom, dat is de voor, de, voor de Zandvoorters is hij 23 augustus bij de ingang Zandvoort. Ja, en daar is niet zoveel plaats meer. Want Zandvoorters die willen dat allemaal, die zijn <laughs> zo nieuwsgierig. Dat is dus zo Dus bij vol. de ingang Zandvoortsalaan. <laughs> en daar is ook nog plaatsen. Ik, ik hoorde van de 20 is er nog, zijn er nog acht plaatsen. Okay. Dus dat, uh, ja, ik zou zeggen, ja, daar naartoe. Ja, precies. Um, Leuk hoor. Kort, kort en goed. We hebben hier de nieuwe struinen uh, Duinen. Ja, met... Iedereen kan uh, het programma weer bij de openbare locaties ophalen. Ja, staat er allemaal uh, in. Op www.waternet.nl staat alles. En daar staan programma programma's. Ja. Gerard, weer ontzettend bedankt Dankjie voor wel. de uitleg en de droge plantjes. Ja, graag gedaan. Ik, ik, <laughs> ik hoop ik wou dat zeggen, ik ja, het Nee, Ik ga mee. ze terugzetten. En tot de volgende keer. Ja, graag gedaan, oké. Okay. We gaan gelijk door uh, naar Roy van Dommen. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de voorzitter van LHBTI in Zandvoort? En onder de LHBTI in Zandvoort wordt feite de bies geregeld dit jaar. En deze week is het programma uitgekomen. Welkom, Roy. Dankjewel. Ja, ik vind het fantastisch. Ik hoor net over de wandeling, de fietstocht. De fietstocht. Op 1 augustus. En de mensen die kunnen natuurlijk. Er wordt even een dokterstikje op jouw microfoon uitgedeeld. Gaat het nu goed?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 Of even Vosfoor. Ja, je kunt ja. overal uitrusten. Ja, nee, maar we hebben het feest, uh, het programma om vier uur. Dus vandaar oh, dat ik roep oh, van, uh, okay. ja, het ja, gaat over het, het programma. hè. is ja. de dertigste, daar begint het, uh, Ja, eigenlijk begint uh, uh, Pride begint op zaterdag 28 met een festiviteit in uh, Amsterdam. En uh, maandag dan is het Pride at the Beach begin in Zandvoort.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 even dit programma te komen vertellen. Want volgende week hebben we natuurlijk weer veel activiteit okay, in Amsterdam. Nou, ik ben Roy, ga je gang. Ja, nou, we gaan ten eerste, gaan we de 28 e natuurlijk wel met een groep mensen uit Zandvoort meelopen in de Pride Walk in Amsterdam. Van het Homo en het Vondelpark. Okay. Waar we Pride at the Beach gaan promoten met ons eigen mini-strand eh, in het Vondelpark. Um, en dan de maandag de 30 e begint om 11 uur, begint de Art Boulevard, de Rainbow Art Boulevard. Dus heb je dus allerlei kunst en kunstenaars die hun eigen werk verkopen. Een beetje in het kader van deze expositie.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 we bijvoorbeeld heel veel meer aan de kunst gedaan. Een enorme kunstexpositie. Daar uh, we hebben... we gaan we het straks over hebben. We gaan het ja. over hebben, ja. ja. ja. hebben Otsoeren Dakva, de balletdanser uit Duitsland van het uh, Düsseldorf Ballet. Uh, ja, en dat wordt natuurlijk steeds moeilijker om dat soort mensen gewoon maar één keer doen mensen dat voor niet. Maar mensen moeten er natuurlijk ook iets voor krijgen. Die ja. komen ja. niet kosteloos over. Die hebben ook gewoon een baan. Het is ja. hun beroep. Ja. Uh, uh,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 Op het strand hebben we natuurlijk een fantastisch feest bij Mango's. Op, de, eerste, of op de, de, uh, de 31ste. Dinsdag. Op dinsdag. En dan hebben we op woensdag, de 1ste augustus, hebben we een uh, groot feest bij Nautiek. <coughs> okay. Wat afgesloten ook wordt met het uh, vuurwerk. Uh, ja, uh, vuurwerk uh, was vorig <laughs> jaar iets eerder dan gepland. <laughs> omdat men slecht weer verwachtte. Uh, dat risico zit er weer in. Hoewel, het blijft drie weken warm. Maar in ieder geval, gekeken, het vuurwerk ja. is om, gepland om tien uur. Leuk, dus uh, mocht ja. je het vuurwerk willen zien, kom naar de boulevard om uh, tien uur.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 Nou, Ik wil nog even een stukje over inhoudelijkheid toevoegen. Ja? We hebben natuurlijk al deze feestactiviteiten. Maar belangrijk daarbij is dat die trekken mensen die je anders niet zouden bereiken. Bijvoorbeeld het COC komt informatie uitdelen en, en, en voorlichting geven. Uh, er is informatie voor, van de GGD, tegenover HIV en geslachtsziektes en al dat soort dingen. En als je geen feest organiseert, dan krijg je die inhoudelijke programma's er niet bij betrokken. Dus die inhoudelijke programma's, die zijn heel belangrijk, maar de feest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 Ja, absoluut. Maandag ook nog ergens naartoe? Ja. Maandag gaan we naar Tilburg, gaan we promoten op de Roze Kermis, Roze Maandag. Oh, dus ja, uh, ja. dat moet ook gebeuren. Ja, ja. En we zijn natuurlijk al gepromoot in Nijmegen op de Vierdaagse. Ja, ja, ja, er zit er dus meer dag. werken aan dan alleen Zandvoort. Absoluut. We moeten, uh, heel Nederland he, moet weten landelijk. dat hier Pride <laughs> at the Beach is. Ik ga je straks nog even spreken, Roy. En dan uh, uh, alvast veel plezier. Ja. Aankomende maandag en aankomende zaterdag. En uh, wij spreken elkaar zeker. Oké, okay, bedankt u ziens. Ik Dank maak je graag plaats. Come on, come on, on take the ride. There's a party over there, and ain't no job, It's live, live, it's all the way live. Don't even have to walk, don't even have to drive. Just slide, slide, this slide, slide, slide. Just forget about the troubles and your nine to five. And just sail on, that's what you do, just sail on. Now that dude's so fucking, hey, what do you think? What is it called? It's called a lakeside strength.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 Dus ik ben heel nieuwsgierig en ik verwacht gewoon heel veel mensen. De, het... de eerste rondleiding waarvan ik een stukje heb mee mogen lopen... die was voor de vrijwilligers en de mensen van het ja. museum. Wordt het zo'nzelfde... Uh, het, het wordt een, een klein beetje vergelijkbaar, denk ik. Alleen hoop ik deze keer...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 Een discussie ontstaat. Een gezellig leuke. Babbelmiddag bij, ja. babbelmiddag bij kunst. Babbelmiddag bij kunst. Babbelmiddag bij kunst onder leiding ja, van René Jouderveld. Ja. Zoiets. Ja, ja maar Zoiets. zo heeft hij ook. dat is ook de titel, hè? Kijken in de kunstkeuken Ja. Okay. ja. ja. Dus en dat die, kun je heel zwaar doen en je zou het allemaal kunst, kunsthistorisch kunnen plaatsen. Wil ik helemaal niet. Luchtig. Lekker luchtig. Uh,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 Nou, nou ja, voor een rondleiding uh, moet je natuurlijk geen 30 man achter je aan. Uh. Nee, het is dat is moeilijk. Ik, nee. ik wilde net zeggen: als er twee touringcars voorkomen rijden, dan uh, schieten we. Nou, Dan gaan we even. Maar een, uh, dan overleggen we even weer. Dat doen we. Nee, van. dat komt er wel. En is van. het alleen zondag? Nu zondag? Ja. Of doe je het nog een keer? Een, een uh, er is geloof ik nog een dag, maar ik weet het niet eens zeker. De datum weet ik niet. Nee, maar je hebt wel de 26e workshop.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 dat dat speels. speels, spontaan ja. <coughs> en zien wat er komt. Maar Om. eerst morgen de rondleiding. Misschien mag ik daarna wel helemaal nooit meer terugkomen, joh. Oh, ja. Ja. Ik, denk, ik denk dat dat we ja. wel mee gaat vallen. Ja, gaan. ja, ja. Ik We zien, jou, uh, ja. zien jouw Zandvoortse contacten, valt het allemaal wel mee. <coughs> uh, ja. Ik, ik, ik werk nog... mij heel lang soms Zandvoort binnen. He, merk je ja, het? we merken het wel. Ik ben hier alweer nu. Wij controleren dat nog steeds, dus maak je daar niet al te druk over. Doe ik ook niet. Er staat nog steeds geen bord verboden te komen, dus...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 Nou, nou, dat is wel dat, dat is niet slecht. Dat is, niet, niet. Okay. Dat is ja, niet slecht. Ja, ja. Leuk. Maar het is inderdaad een onderdeel van morgen. En dat is ook ja. uh, uh, daar sluit je me af, want dan moet je. Nee, daar ga ik mee zien. beginnen. Nou, dan ja. heb je weer dat iedereen in de rondleiding. Ja. Juist. Je... Ja, dat wil ik heel ja, graag. Ja, ja, ja. Ik wil heel dat graag dat ze dan toch net een klein beetje herkkelijk. op het verkeerde been worden gezet. Ja, ja, ja. Ja. Zonder dat je direct denkt, nou dan vind ik het niet leuk meer. Nee, juist op het, verkeerde, op het goede ja. verkeerde ja. been. Ja. Ja.